11 uur, Dikter Haak met het NOS Journaal. De bultrug die bij het eiland Tessel was gestrand is dood. Dat heeft de gemeente Tessel bevestigd. Het dier wordt zo snel mogelijk door Rijkswaterstaat van de Zandplaat gehaald. Museum Naturalis in Leiden wilde de bultrug tentoonstellen. Tot de walvis is gewijderd geldt er een gebiedsverbod. Dat verbod werd vanochtend door medewerkers van de Zeehondencrash in Pieterburen overtreden. Ze gingen het eilandje op om te kijken of ze de bultrug nog konden redden. Maar toen ze er waren zagen ze dat hij dood was...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 Schalke verloor zaterdag met 3-1 thuis van Freiburg, en dat was de bruppel die de MRD deed overlopen. Schalke staat nu zevende met 17 punten achterstand op koploper Bayern München. Het contract van Stevens liep nog tot de komende zomer en hij was eerder getreden bij Schalke van 1996 tot 2004. 2. Jan Smekens blijft leider in het wereldbekerklassement van de 500 meter. In de Chinese harbin waar hij gisteren won, werd hij nu derde achter Ronald Mulder en de Japanere Kato.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 Want hier vindt u alle informatie rondom uw AOW. Dan hoeft u ook dit jaar niets te missen. SVB voor het leven. Bij Libris is ook de Kobo Mini e-reader voor maar 79,95. Post van de Sociale Verzekeringsbank voortaan digitaal ontvangen. Ga naar svb.nl. Op 19 december is de uitreiking van de Ster Lookie 2012.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 Ja, welkom terug bij OVT straks. Tegen half twaalf in het sport terug. Het tweede deel van de lode jaren. Over de jaren zeventig in Italië toen dat land in de band was van geweld... en bijna dagelijks werd opgeschrikt door aanslagen van links of rechts. Maar we blijven nu eerst in eigen land. Ja, want deze dinsdag bracht de nu wel inmiddels op Sinterklaas... achtig zijnde leeftijd Keizer Udem II van Duitsland... een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag. En hij bood daar, jawel, een petitie aan met nou ja, 6.000 handtekeningen... in de hoop dat zijn woonhuis Huisdoorn open kan blijven. Want de regering, zo is bekend, is van plan niet alleen uh, Loeverstein... maar ook Huisdoorn uh, daar de subsidie flink op te korten. En zo flink dat het huis als museum, althans, wellicht het niet zal overleven. En om deze misstand te bespreken, hebben wij aan tafel... Wendy Landewee, zeg ik het goed? Ja, ja? u zegt het goed. Uh, conservator van Huisdoorn en natuurlijk... Naast haar, uh, een van de auteurs van het boek De Verlaten Monarch. Ja, ja, wat een titel. Paddy Pierik, een schrijver van dat boek. Paddy, om te beginnen met jou. Uh, hoe lang zul jij om rouwen als het huis verloren gaat? Ja, dat zou ik toch wel heel, uh, heel erg vinden. Kijk, dat, hoe het ook wendt of keren en of het wel of niet in uh, een museum maken. Dit is gewoon de plek waar uh, de keizer... Uh, de keizer zijn, zijn laatste adem uitblies. En, en waar ook de, ja, wat ook symbool staat en eigenlijk het mausoleum is, wat mij betreft, voor nog meer dan alleen het einde van het huis Hohenzollern Maar ook het, eigenlijk het einde van de, van de koning- en keizerrijken die we hebben gehad na het eind van de Eerste Wereldoorlog. We hebben de, de Romanovs gehad, de Habsburgers en natuurlijk het Duitse keizerrijk. Dat vindt toch uh, zijn einde in, uh, in, in Huisdoorn. Je weet ook, hij heeft zijn afstand, zijn troonafstand ook getekend in Nederland. En die bussen met toeristen, ja, die komen heus wel hoor Die, die die Duitsers komen ook bij Rudy Karel kijken bij het standbeeld. En ze komen ook naar keizer Wilhelm. He, en als ze dan dat toch zijn, dan vind ik het toch wel heel raar dat daar geen museum is. Dus, dus eindelijk is het gewoon een, een ding, het is Europees cultuur. Uh, het is zeker. Het is een Europees, Dus we kunnen ook subsidie aanvragen uh, uh, bij uh, nou, de Nou, dat, dat lijkt me wel. Zeker nu we tegenwoordig geloven in de korte 20e eeuw. He, die begon met de Eerste Wereldoorlog uh, en einde met de Koude Oorlog. Nee hoor, ik denk het wel. Ja. Ja, Wendy Landen, zien jullie daar bij Huisdoren nog mogelijkheden? Ja, zeker. Wij zien die mogelijkheden ook. Wij vinden ook Doren, uh, ja maakt een stukje Europese geschiedenis beleefbaar. En dat moet voor mensen ook toegankelijk zijn. Mensen moeten dat kunnen ervaren en beleven. Ja, maar ja. jullie gaan ook naar Europa of andere uh, plekken om te kijken of er daar nog geld weg te halen is. Of jullie richten hier voorlopig toch nog op die Tweede Kamer? Nou, we wachten natuurlijk in spanning op de uitkomst van het debat van morgen. Um, maar wij werken al jaren met partners in Europa... En, en zullen dat ook zeker blijven doen. Zeker in aanloop naar de herdenkingsjaren 1914, 1918. Ja, het, is, ja. het is gewoon een prachtig jaar <tus> toch om uh, actie te ondernemen. Het is heel well-timed, zoals ja. dat heet allemaal. Ja. Ja. E, e, even kort, uh, we gaan zo ver over keizer Willem, Want dat het moet blijven heeft natuurlijk alles met die keizer te maken... en met niets anders, maar dat huis is veel ouder. Hè? Dat klopt, ja. ja. Uh, de oudste vermelding van, de, van het landgoed dat heet uit de 9e eeuw. En toen was het een agrarische hof dat ten dienste stond van het Utrechtse domkapitel. Elk jaar moest een bepaalde hoeveelheid voedsel worden aangeleverd... ten behoeve van het domkapitel in Utrecht. En uh, ja, de zaakwaarnemer van de bischop, de domproost, die had het beheer over, over het landgoed. En in de 14e eeuw werd dat agrarische complex uitgebouwd tot een, een kasteel. Een uh, kasteel in steen met torens en kantelen, een slotgracht en een, een ophaalbrug. En uh, ja, in 1796 werd dat eigenlijk omgebouwd... door een uh, Amsterdamse koopmansdochter... tot het Klassicistische Huis, zoals wij dat nu kennen. Zoals we dat nu kennen, ja. ja. ja. En dat nu uh, zich eigenlijk onderscheidt van andere van dit soort huizen... die je op de Utrechtse Heuvelrug hebt... door het feit dat die keizer daar... Uh... Hoe lang is het, Perry? 23 jaar, 22 jaar? Hoe lang heeft hij er gewoon? Ja, ja, ik weet het niet precies, maar eh, zoiets wel. Hij heeft het trouwens gekocht van de tante van Audrey Hepburn. Dat is eigenlijk ook al een reden om het aan te houden. Ja, maar hoe, hoe, hoe, hoe kwam hij daar terecht? Nou, hij heeft, het, uh, hij heeft het zelf ontdekt. Hij maakte graag uh, ritjes door het land heen. Hij mocht niet naar de steden. Dus hij, hij, hij maakte de wat, wat kleinere afslagen dan die. Liep daar tegenaan en heeft toen zijn banken opdracht gegeven om het uh, te kopen. En heeft dat voor, voor een half miljoen toen uiteindelijk gedaan... Ja, hij is niet direct door Willemina nadat hij de grens overkwam in Huisdoorn gestald? Dat... Nee, nee, hij zat eerst bij Graaf Benting en, uh, in, in Amerongen. En, en is toen later eigenlijk uh, uh, doorgestaan uh, of komen te wonen in, in Huisdoorn. En hij was daar, uh, was daar verschrikkelijk uh, happy. Echt waar? Want, uh, we, we, we, we, het moet toch een enorme degradatie uh, ja, geweest zijn? Hoe, hoe nou, woonde nou, die in Duitsland? Ja, ja nou, kijk, dat moeten we dus uh, niet uh, te veel romantiseren. Die Duitse paleizen waren ongelooflijk ongezellig. En uh, het was zelfs zo als de keizer een fatsoenlijk bad wilde nemen, dan ging hij logeren in Hotel Athlon. Dus dat kon hij niet eens in zijn eigen paleis doen. Dus die, die paleizen, daar was wel wat op af te dingen in Duitsland. En dat huis Doorn is ook helemaal verbouwd. Er is ook een, een soort centrale verwarming in aangelegd. En een aparte trap nog, dat de, de, de bedienden via een eigen trap naar boven konden... en hij via, via de, de, de koninklijke trap. Uh, nee, hij was daar op zich. Ja, hij was natuurlijk ongetwijfeld liever in Duitsland gebleven. Maar uh, hij had zijn hart wel uh, verpacht aan huis Doorn. Ja, en, en wat deed zo'n keizer nou de hele dag... Uh, uh, nu die niet meer oorlog hoefde te voeren... Ja, nou, hij volgde de, de politiek wel op de voet nog steeds. Uh, hij, hij, had, hij was een man van, van enorme regelmatigheid. Dus hij stond altijd op dezelfde tijd op. En er werd een wandeling gemaakt. Uh, er werd altijd een uh, religieuze dienst in, in het huis uh, gehouden. Daarna werd er flink in de tuin gewerkt. Uh, beroemd is zijn verhaal van het, uh, het hout hakken. Uh, hij schijnt er 13.000 bomen te hebben omgehakt. 13.000 bomen 13 hebben omgehakt. Hij was ja. ook de hele dag aan de bijplanten in het park. Want er was gewoon niet tegenaan te planten. Het ja, lijkt die wel zo'n orde, weet je wel. Uit, uit, uit, uit, hoe heet het? In de ban van de ring die werden ook altijd alle bomen omgehakt. Maar, ja, ja, ja. maar, maar hout... Hout, houthakken was zijn hobby? Houthakken was zijn hobby, wat op zich wonderlijk was. Want hij had één ongelukkige arm. Dus dat, uh, dat was op zich een hele prestatie van hem. En die, die stammen, als dat doorgezaagd werd... dan uh, zette hij daar altijd zijn... Uh, zijn initialen in, of Imperator Rex, hè, IR, zetten die dan altijd in, de, in die afge, afgehakte boomstam. En die stammen zijn er nog? Wendy? Ja, die stammen zijn dus, er nog. Dus die kunnen jullie ook nog gaan verkopen voor een flink bedrag en daarmee het huis onderhouden? Ja, waar het niet dat wij als stichtingbeheer daar natuurlijk geen besluit over mogen nemen, omdat het oh, okay. rijkse eigendom is. juist. Maar hoe zag dat er dan uit destijds? Weten jullie, dat zijn er foto's van met al die rondslingerende bomen daar? Jawel, zeker, zeker. Daar ja. zijn foto's van, ook foto's van van Ilzeman. zijn... Ja. Ja. Uh, adjudant als het ware. Die, die heeft er ook uitgebreid verslag over gedaan. Hij was trouwens vrij geliefd in, uh, in, in doren, Want tegen de kerstdagen mocht iedereen gratis hout komen ophalen. Want ze wisten zelf <lacht> ook niet wat ze moesten doen met al die... Uh, en, en ik geloof op de verjaardag van Ielsman kreeg hij zelf een stuk hout met een rood lint omheen. Dus het, uh, het scheelde hem ook nog aardig in de kosten voor, uh, voor, voor cadeautjes. Uh, want de keizer was wel een zuinig man. De verwarming stond er altijd heel zachtjes. Er werd, uh, er werd uh, weinig wijn geschonken. Uh, ja, het was wel een man van, van, van een soort cadaverdiscipline. Ja. waar leefde hij van? Hij was gevlucht uit Duitsland. Ja, maar eh, goed, er was natuurlijk toch nog wel wat, wat geld in de familie. Er was veel in beslag genomen, maar eh, hij kwam al met heel wat treinen naar eh, treinwagons naar Nederland toe. Daar is later ook nog het een en ander bijgekomen. Ik heb altijd begrepen dat het grootste gemis was de, de, de parfumafdeling van zijn vrouw. Uh, Dona, want die, uh, die, die was daar werkelijk op gesteld. Hij had van haar moeder een soort eigenschap overgenomen... dat er 24 verschillende soorten klonje iedere ochtend op haar uh, lichaam moesten worden gedaan. En ze hadden die uh, verzameling flesjes dus in Berlijn moeten achterlaten. En daar nog lang over nageklaagd, heb ik altijd begrepen. Zeg, als, als die oorlog klaar is, hè, 1918, 1919, dan, dan hobbelen we zo die jaren 2030 binnen. Er moet toch een moment geweest zijn dat die keizer dacht... nou, het gaat in Duitsland weer lekker, ik kan misschien gewoon terug. Ja, zeker, zeker. Ze hebben dat ook uh, scherp in de gaten gehouden. Er is ook uh, bekend, er is ook bezoek van Geuring bijvoorbeeld geweest aan, uh, aan huis Doorn. Er waren dus zeker contacten met de nationaalsocialisten... die natuurlijk aan kracht wonnen in Duitsland... En het is ook niet bij toeval dat de kroonprins... die, die in, in Wieringen, Wieringen zat en, en daar trouwens in de smederij werkte... Uh -huh. en ook de hoefijzers verkocht met zijn handtekeningen... Het zijn ambachtsmannen, hè? Nou ja, wat Duitsland natuurlijk toch wel is, Het is toch het land van de ingenieurs, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, je ziet dus dat op het moment dat de veldhandhallepoets uh, plaatsvindt... dat uh, de kroonprins uh, een dag ervoor de grens overgaat. Dus die hongerzollers waren toch wel goed op de hoogte uh, wat er speelde... en hoopten natuurlijk dat... Uh, dat de nazi's weer de weg zouden vrijmaken voor de herstel van het keizerrijk. Ja, maar, maar mochten dat soort dingen? Waren er geen nee. afspraken gemaakt? Nee, dat mocht, niet. Hij, dat nee, mocht nee. niet. Maar uh, ja, dat gebeurde natuurlijk wel. En, en, en de keizer was ook heel erg teleurgesteld toen uiteindelijk bleek dat, uh, ja, dat hij toch zijn eigen plan had. En dat daar uh, blauwe bloed toch ja, geen dat, grote rol in dat, speelde. Dat past tegen geen keizer he. Nee, zeker niet. Even terug naar zijn situatie in Nederland. Hij mocht dus niet in de steden komen. Wat mocht hij allemaal nog meer niet? In, in hoeverre was zijn uh, bewegingsvrijheid beperkt? Nou, hij er was een, een, een, een, een speciale meneer aangesteld, uh, meneer Van Houten. Die laat onder de naam ging Breinen van Houten. Het was ook iemand die veel klusjes voor het Oranjehuis deed. Die eigenlijk in, uh, gewoon een oogje in het zeil hield. En gewoon keek van, uh, ja, wat gebeurt hier allemaal? Was ook niet voor niks, want men was ook wel bang dat, er, dat de keizer gevaar zou lopen. Er is bijvoorbeeld uh, een keer een dolgedraaide Fransman... met een revolver in zijn zakken over de muur heen geklommen uh, van het park. Er lag zelfs een vluchtplant klaar, hoe die in een roeiboot weer het slotgracht... over uh, of, of de huisgracht, het is geen kasteel tenslotte, over zou moeten. Ja, dus, ja precies. Ja. Dus er waren, ja, natuurlijk, dat was een Amerongen. Dus er waren zo allerlei uh, plannen en ideeën. Graaf Benting bijvoorbeeld had zelfs de permissie gekregen om twee zware mitrailleurs te bedienen die op de torens zouden worden uh, neergezet. Uiteindelijk is dat er niet van gekomen. Uh, en achteraf is het ook niet nodig gebleken. Hoewel ik wel begreep heb dat ook een Belgische piloot plan heeft gehad het kasteel vanuit de lucht aan te vallen en te bombarderen. Ja, want hij werd uh, als een grote oorlogsmisdadiger gezien. Ja, he? zeker. Ja. Vooral Lord George in Engeland, maar ook Clemenceau... die heeft een getekende verklaring ingeleverd bij onze regering... waarop men toch vond dat uh, de keizer moest worden uitgeleverd. En uh, akkoeste Victoria, dus zijn, zijn vrouw, daar is het ook van bekend... dat hij regelmatig midden in de nacht uh, gillend wakker werd... Uh, waarbij ze uitriep, uh, ze komen hem halen. En dat ging dus over de keizer. Ja. Het klinkt allemaal ongelooflijk gezellig. Zeg maar de, de, de, wat, wat vond onze Willemina er nou eigenlijk allemaal van? Ik heb ooit begrepen dat ze hem eigenlijk in eerste instantie vond... dat hij niet moest vluchten. Ja, ja. dat heb ik ook begrepen. Ja, ja, dat heb ik ook begrepen. En de, de relaties waren een beetje gespannen ook, met name met Willemina. Maar ik begrip dat Emma was een goede jeugdvriendin van Wilhelm. Ik heb wel altijd afgevraagd. toch een beetje over het officiële beeld van de geschiedschrijving. en hoe het in werkelijkheid in elkaar zat. U weet dat dat soms uh, iets verschilt. Wat wel wonderlijk is, is dat kort voordat de keizer naar, uh, naar Nederland vluchtte is uh, van Heuts, een van de favoriete officieren uh, van het Koningshuis... is op bezoek geweest in het hoofdkwartier uh, van Spa. Heeft ook een onderhoud gehad met Loedendorf en von Hindenburg. En we weten eigenlijk niet wat daar besproken is. En dat blijft toch een beetje een wonderlijke zaak. Uh, het, is, het lijkt er wel op in ieder geval dat de grenswachten uh, bij Einstein... waar dit grens overkwam, van niks wisten. Uh, er was zelfs geen telefoon daar. De, de man die hem aanhield moest maar eerst met de fiets een paar kilometer fietsen om te kunnen opbellen wat hij eigenlijk moest doen. Wat men toen wel gedaan heeft, want de keizer kwam aan in auto's... maar de treinen kwamen apart. Dat is vaak een misverstand. Men denken vaak dat hij gelijk in die trein zat. Trein, dat was niet zo? Die trein met al die spullen de familie ook vervoerde. Precies, ja, ja. Dat, dat, dat, maar die treinen komen eigenlijk apart... en die worden dan wel de grenzen overgelaten... omdat het nogal onrustig is aan de Duitse kant. En ja, vanaf dat moment is er eigenlijk ook moeilijk weer een weg terug. Want dan is die keizer gewoon op Nederlands grondgebied... En uiteindelijk uh, laat men hem verder door. Wilhelmina heeft zich een beetje kritisch uitgelaten... van ja, dat doe je toch eigenlijk niet, dat je je land in de steek laat. Nou, we weten dat in de meidagen van 40 het Koningshuis... daar inmiddels anders uh, over dacht. En uh, ja, dus uh, in hoeverre ze nou op de hoogte was, ja of nee... dat blijft een beetje gissen. Ja, ja want Wendy Landewede, dit, dit verhaal wat wij nu horen over uh, Wilhelm... in hoeverre is dat nou in huis door hem helemaal terug te zien? Dat is ja, tot op zekere grote hoogte terug te zien. Uh, wat daar te zien is, zijn is natuurlijk eigenlijk de, de, uh, het kostbare interieur. waar de Baleense palezen mee waren ingericht. Dus je krijgt een beeld van hoe, hoe dat was, die 19e eeuwse hofcultuur. en in Dorra dan op zakformaat. Maar wat voor meeste bezoekers vaak een eye-opener is, is dat je zo dicht bij de persoon van Wilhelm kunt komen. Als je bezoekt, dan hoor je dus niet alleen over um, inderdaad het verhaal dat hij veranderde van een adelaar in een huismus. Maar je leert ook meer over hoe hij inderdaad zijn dagen doorbracht in Dorren. Wat zijn passies en zijn hobby's waren. En hoe hij omging met zijn personeel. En nou ja, de, de dagelijkse gang van zaken. Ja. Ja, ik, ik ben Luc Panhuizen, ik ben wel nieuwsgierig naar in hoeverre uh, die keizer. Toen hij daar zat, echt helemaal een privépersoon werd. Of dat hij toch nog gewoon ook een beetje keizer bleef. Ik bedoel, als hij een privépersoon is geworden, dan kan een koningin eigenlijk zo'n man niet verwijten dat hij zijn volk in de steek laat. Want een privépersoon heeft geen volk. Maar als hij nog een beetje keizer is, ja, dan heb je eigenlijk een soort, soort semi-staat. Ja. Ja, dat is een soort pauselijke staat ja. uitwoorden, maar dan niet Hoe zo. Zat ja. Ja, hij zei wel verschillende keren uh, dat het hem verbaasde dat men nog zo achter hem aan zat. Dat was dus met name toen de geallieerde uh, of de Antente hem uitgeleverd wilde hebben. Hij zei, ja, maar ik ben toch nou een, een privaatman. Ja. Ja, dus, ja. Uh, ja. Maar hij verschool zich daar natuurlijk ook een beetje achter. Ja. Het uh, deed me denken aan uh, uh, op het moment dat uh, Van Paulus en Stalinkraat de opdracht krijgt vol te houden, uh, ontslaat hij zichzelf ook het militaire dienst. <lacht> en, en denkt dan <lacht> dat hij daarna geen verantwoording meer draagt. Dus het is, uh, ja die keizer zat daar natuurlijk uh, wel mee. Hij was nu toch nog wel een symboolfiguur hoor. Je mm. ziet dat ook aan die Duitsers in 40. die toch ook haast hebben om bij huis door aan te komen. Mm. En er komt gelijk een soort ingewacht opgesteld. En, uh, ja, dus. Uh, en hij was ook gewoon achter de schermen. of althans dat deed hij dan via een van zijn zes zonen. En, en, en, en verschillende zonen zaten dicht tegen de nazi's aan. Met name Auwi. Een van de, de. De ene oudste zoon was dat. Die, uh, die, die, die hield toch de vinger aan de pols met dat gebeuren. En probeerde op die manier toch weer dat keizerrijk in stand te krijgen. En, en ja. nou uh, ah, ja. heeft de keizer, nou ja, het geluk wilde ik zeggen, maar uh, weet ik eigenlijk helemaal niet of dat zo is. Um, om tijdens de bezetting, als de Duitsers hier zijn, te sterven. Uh, en en we, kunnen, we kunnen hem nog terugzien. Hè? Hij, hij ligt bij jullie toch in Door. Ja, er staat een mausoleum op het terrein. En, en daar staat nu zijn kist. En in zijn testament heeft hij laten uh, opnemen... dat zijn lichaam daar moet blijven. en kan. Pas dus, worden, ja. dus dat probleem wat er ook gebeurt met huisdoor, die kist met keizer blijft daar ja. staan. Ja. Ja. Ja. Dus toch, hij dat heeft dat... uiteindelijk toch besloten niet naar Duitsland terug te willen. Is nee. dat een juiste conclusie? Hij voelde of... zich toch min of meer verraden door zijn eigen volk. En hij heeft altijd ook um, volgehouden pas weer terug te keer als Duitsland dus een monarchie is. Dus vandaar dat zijn uh, stoffelijk overschat nog steeds op het land. Ja, ja, ja. Het. want als het weer een monarchie wordt, dan moet het weg uit Doorn. Is dat zo, Perry? Ja, de, ja. <laughs> ik, ik, ik vrees dat dat er niet in zit. Het is wel uh, zo dat, dat er, uh, men heeft wel uh, veel partijen hebben geprobeerd... daar toch een zekere mate van te profiteren, toen die begrafenisplechtigheid er ook was. Uh, en dan zie je ook weer dat er een soort handreiking is... ook vanuit het uh, nationaalsocialisme naar de keizer... Uh, bijvoorbeeld von Mackensen, dat was die hele oude uh, huzaren-generaal uh, uit de Eerste Wereldoorlog. Die had die grote doodskop op zijn bommuts. Die was toen, geloof ik, ook al in de negentig. Die is nog met een speciale trein van Heinrich Himmler naar uh, Doorn vervoerd om aanwezig te kunnen zijn bij die, uh, die begrafenis. Dus uh, in die manier heeft men wel geprobeerd daar toch wel een soort Duitse nationale zaak van te maken. Goed, goed. Nou. Wendy, Wendy Landenwee, ik ga naar Doren. ik neem mee, wat ga ik vooral zien? Waar, welk, wat is het topstuk met betrekking tot de keizer wat ik niet mag missen tot slot? U moet zeker de werkkamer bezoeken. Want? Dat, dat is de plek waar, uh, waar nu nog te zien is hoe hij aan zijn bureau zat te werken, op zijn zadelstoel. Want hij zat op een zadel, een hij, paardenzadel altijd. Ja, op een altijd. Ja, paardenzadel, ja, ja. Ja, ja, dat klopt. Ja. Als een militair. Ja, en als, we, uh, en, uh, en als een soort laat, laatste Duitse keizer, misschien dat er in Duitsland ook nog subsidie te krijgen is tot slot. Wij hopen dat. Er wordt uh, natuurlijk heel veel uh, heen en weer gebeld en gemaild. En uh, ja, wij wachten eerst het debat van morgen af en kunnen we verder. Goed, ik wens uh, jullie veel succes. En uh, Perry, ik ben die uh, Landenweg. heel hartelijk bedankt voor jullie komst. Ja, de muziek van de televisieserie De Gouden Eeuw. Bij ons is dat de inleiding voor een eigen kleine serie waarin Luc Panhuizen in 13 weken zijn top 13 van belangrijkste Gouden Eeuwers aan ons voorstelt. Nou, vorige week is de, de eerste aan bod geweest. Niet zo'n heel belangrijk man, Luc. Nee. Uh, no. Nummer 12 nu. Ja, no. ja, het ging toen om, toch meer om het verhaal en waar de man voor stond. Het was stond. een schilderachtig ja. persoon die als we naar de Gouden Eeuw keken, snel door de. Glans en de glitter van de Gouden Eeuw. aan ja. onze blik wordt onttrokken. Maar de Gouden Eeuw. werd natuurlijk vooral bevolkt door normale personen. En Herman Verbeek was een exemplarisch normaal persoon. Goed, maar daar hebben we vorige week alles over gehoord. Vandaag ja. nummer twaalf. En dat is. Vertel. Uh, ja, Maria Tesselschade, Roemersdochter. Gewoon Tesselschade kunnen we haar noemen. Een hele interessante vrouw, um, omdat ze enorm veel talenten had omdat ze door de culturele elite van de Gouden Eeuw eh, enorm werd bewonderd. Maar ook omdat ze een eh, wonderenswaardig en intrigerend karakter had. Die mannen om haar heen, eh, dichters als Hoofd en Constantijn Huygens... en Vondel en Barleyes die konden heel hoogdravend zijn in hun gedichten... maar als ze bij elkaar waren in de Muiderkring... dan konden ze als een stelletje schooljongens... Zeg maar, een beetje snakken voor het vrouwtje. En uh, vooral toen Barleys en Huygens wedunaar waren geworden... en hoe uh, uh, Tesselschade ook haar man had verloren... dachten die kerels van... nou, eens kijken wie van ons haar kan bemachtigen. Dus uh, veel, veel correspondentie gaat over... hoe Um, nou ja, hoe die kerels ervan dromen om haar te veroveren. Ja. En ja. zij blijft pal staan voor zichzelf en laat zich niet veroveren. En Ze ja, wordt af en toe want, een beetje moe want, van. Je hebt het al een beetje geschetst, maar we hebben het hier over een, een vrouw... die in hoogstaande literaire kringen zich ja. begeeft. Een, een onafhankelijke vrije vrouw. Of waar, waar hebben we het precies over? Nou, we hebben het over een vrouw. Uh, een dochter van een uh, gefortuneerde graanhandelaar die een uh, paar maanden nadat zij is geboren... door een grote storm bij Tessel heel veel graanschepen verliest... en besluit haar te noemen naar die ramp Tesselschade. Dus nou ja, ze heeft al gewoon een, een naam met een zekere associatie. Ze woonde met haar vader en haar twee zusjes aan de Gelderse Kade. En die graanhandelaar, Roemer Visser, uh, was ook een, uh, een dichter... En bij hem over de vloer kwamen mensen als hoofd, kwamen mensen als vondel. En Brederode. Uh -huh. Bredero heeft nog geprobeerd uh, Tesselschade uh, het hof te maken. Ja. Maar, maar, maar niet waar, gelukt. Waar, waar, waar zat haar grote belang nou in dat nou, zij voor jou op dat, nummer 12? Nou, toe. kijk, ja. um, voordat, alle, uh, um, voordat straks alle mailtjes komen en zeggen: hé, hey, Pannhuizen, die ziet het hele vrouwelijke smaldeel van de Gouden Eeuw over het hoofd. Ik vond dat er een vrouw in moest en daar zijn en wel op nummer 12. wel op nummer twaalf, wel op nummer 12, <laughs> niet nummer 13, maar op nummer 12. En ja, weet je, die, die um, um, zij zij uh, is, is interessant omdat zij midden in zeg maar die culturele elite staat van dat moment. Ze komen dan uh, in de jaren 30 allemaal bij elkaar in dat Muiderslot, waar de Drost van Muiden mm -hmm. woont, PC hoofd. En um, nou. Zij dicht een beetje mee. Zij is eigenlijk een soort muze van al die beroemde dichters. Zij, zij kan heel goed zingen. Dus zij, zij, zij, zij weet al die kerels daar een beetje te betoveren. Maar tegelijkertijd uh, is zij ook het onderwerp van... Nou ja, die ridders doen een beetje zoals, of die, die dichters doen een beetje zoals ridders tijdens het toernooi. Ja, ze en willen die vrouw veroveren. En zij blijft zeg maar een, een, beetje een onafhankelijke sterke ja. vrouw in de tijd dat dat nog heel bijzonder en, was. En, ja. en ze, is, ze is dus ook, uh, ze, ze heeft een mooi soort wijsheid. Dus al die kerels om haar heen, die zijn fanatiek vondel die wil uh, uh, harde gedichten voor de geloofsvrijheid. En zij zegt, doe maar rustig aan. Ieder heeft zijn geloof en. Zit, nou ja. een, een vrouw die in de Gouden Eeuw verstandiger was dan de meeste mannen. Ja. En dat op plaats 12. Op plaats 12. Luc Pannhuis, heel erg bedankt. Volgende week, we zijn heel benieuwd wie dan op nummer 11 staat. Aanstaande dinsdag dus in deel 2 van de Gouden Eeuw op televisie. Gaat het dan over de val van Antwerpen... en de stroom van vluchtelingen uh, van de zuidelijke naar de noorden, ne noordelijke Nederlanden... die daarop volgden. Dat is aanstaande dinsdag. En nu in het spoor terug, het tweede deel van de jaren. Afgelopen week was het precies 43 jaar geleden, namelijk op 12 december 1969, dat er een bom ontplofte op de Piazza Fontana in Milaan. Een aanslag die het begin markeerde van een van de meest gewelddadige periodes in de Italiaanse geschiedenis. De Anni di <coughs> Piombo, de jaren van lood. 14 jaar geweld van zowel extreem links als rechts. Duizenden aanslagen waarbij honderden dodelijke slachtoffers vallen. En op straat gaan jongeren elkaar naar het leven staan. Met 26 linkse en 17 rechtse slachtoffers als gevolg. Hoewel die lode jaren alweer 30 jaar achter ons liggen... wordt de herinnering door zowel links als rechts in leven gehouden en slachtoffers als martelaar herdacht. Angelo van Schaik was het afgelopen jaar bij twee van die herdenkingen... en tekende het verhaal erachter op. Vorige week hoorde u het verhaal van de fascistische martelaar Mikas Mantakas. Vandaag de linkse student Walter Rossi... die op 30 september 1977 bij een demonstratie door fascisten werd doodgeschoten. De aanwezige politie greep niet in. Van die groep fascisten steken er twee of drie de straat over. De kleinste van het stijl zakt door zijn knieën, richt en schiet. Iemand gilde dat Walter geraakt was. Hij zat een paar meter voor. Walter was geholpen. Walter was 5 meter più avanti di me. Walter Rossi is doodgeschoten door mijn broer Cristiano en Alessandro Alibrandi. We hebben vaak geprobeerd een linkse te vermoorden, onder andere tijdens steekpartijen. Deze keer lukte het. Jatsala de Jeroi, een plein in de slagschaduw van de Sint-Pieter. En dit is het begin van de demonstratie, de manifestatie... ter nagedachtenis aan Walter Rossi. Walter Rossi, een 20-jarige student die hier niet ver vandaan... op 30 september 1977 werd doodgeschoten door fascistische jongeren. En aan de muur van een school hier op het plein hangt een groot spandoek. En daarop staat Walter Rossi, un ricordo senza pace. Walter Rossi, een herinnering zonder vrede. Na 35 jaar is er nog steeds niemand veroordeeld voor de moord op Walter Rossi. 1977 was een Giovanni Fassanella is journalist en schrijver van verschillende boeken over de jaren van lood. impressionante, de violenza politica diffusa. 1977 betekende eigenlijk de overgang van woorden naar daden. De overgang van de, de, de strijd van het pro proletariat die al werd aangekondigd in, uh, vanaf 1968 door verschillende groeperingen. In eerste instantie bestond die strijd uit slogans... en vanaf 1977 gaat het over in het gebruik van politiek geweld. En dat creëert eigenlijk het, het, het klimaat, dat creëert het, het water... waarin de vissen van de rode brigades goed kunnen gedijen. Dat is waarom 1977 zo belangrijk is. Vera e propria della violenza politica e dell'insurrezione. 1977 is het jaar waarin de Rode Brigades de ontvoering van Aldo Moro voorbereiden. De rechtse terreurbeweging NAR wordt opgericht. e in de breuk tussen de PCI, de Italiaanse Communistische Partij. en de linkse jongerenbeweging definitief wordt. Was Alberto Franceschini is een van de oprichters van de Rode Brigades. Het was een tijd waarin veel veranderde, zegt Franceschini. En een tijd waarin nu belachelijke ideeën, ideeën als de gewapende strijd voor het communisme, die waren toen volstrekt normaal. In Italië waren er op dat moment nog buiten de gewapende groepen om... heel veel linkse extremistische bewegingen die geweld niet schuwden. En het draaide bij al die bewegingen om één slogan. Je moet de staat niet veranderen, je moet de staat bestrijden. En die slogan die hield heel extreem links bij elkaar. Het ging echt om honderdduizenden mensen. Ja. bestrijden van die staat betekent in de praktijk demonstraties en bezettingen. 1977 is een jaar waarin er voortdurend rellen zijn tussen de politie en studenten... en tussen linkse en rechtse studenten onderling. Regelmatig vallen er slachtoffers. Gigi Di Noia was een vriend van Walter Rossi... en in de jaren 70 actief in de linkse studentenbeweging. En van deze machine kwamen quattro van de Op 29 19 september 1977, zegt Dieter de Noia, dus de avond voor de moord op Walter, stonden we met z'n allen op ons pleintje. En ineens kwam er toen een witte mini aanrijde, van waaruit vier schoten werden gelost. Zonder reden, gewoon omdat dat plein een linksplein was. Zo ging het in de En ze Rome was divisa. Era divisa. Non... Osvaldo Amato Maurino was de beste vriend van Walter Rossi. De linkse student die in 1977 vermoord werd. Rome was vertield. De wijken in het centrum waren rechts, de buitenwijken waren links. Ikzelf, zegt Osvaldo, ik zelf woonde toen in de rechtse wijk Baldwina, de wijk waar ook Walter vermoord is. En ik werd eigenlijk altijd naar huis gebracht. Mocht het zo zijn dat ik alleen was, dan moest ik altijd erg oppassen. Kijken wie er op straat waren, voordat ik überhaupt de deur uitging. Want het kon gevaarlijk zijn. Het was dus gevaarlijk in die tijd op straat, zegt Oswaldo, de vriend van Walter Rossi. Er wordt gesproken over guerrilla urbana, dus stadsguerilla... Was dat zo in die tijd? Arthur Westijn, historicus aan het Koninklijk Nederlands Instituut in Rome. Jazeker. Je kan zien dat zeker in de loop van 1977... op steeds meer plekken in Italië constant geweld plaatsvindt. Um, schietpartijen, demonstraties, brandstichtingen, et cetera. En de regering besluit dan om daar ook heel hard tegenop te trekken. En met name de minister van Binnenlandse Zaken de van die de tijd... De Francesco Consiga, die later overigens nog president zou worden... die besluit om heel hard in te grijpen. Wat er weer toe leidt dat de politie uh, geweld gebruikt tegen demonstranten. En er vallen meerdere slachtoffers in de loop van 1977... Uh, door geweld gebruikt door de politie. Nou, dat leidt er weer toe dat met name ook in de linkse pers de regering beschuldigd wordt van eigenlijk samenwerken, heulen met de fascisten. Ik heb hier bijvoorbeeld een kop van begin februari 1977... van de krant Lotta Continua. Dat is het krantje van de beweging waar Walter Rossi ook toe behoorde. En die kop luidt... Il governo continua l'opera dei fascisti. Dus de regering zet het werk voort van de fascisten. Dat is heel duidelijk de, de, de, de tendens, het idee wat in linksgroeperingen heerst, um, het idee wat ze hebben van de regering, van het optreden van Kosiga en zijn mede-ministers, uh, en Walter de Rossi, die is eigenlijk versneuveld in dat klimaat. En de optocht wordt gedomineerd door een enorme vrachtwagen, een druk met oplegger, met erop een enorm soundsystem, van waaruit een speaker, een presentator militante teksten roept tegen burgemeester Alamano, de fascistische burgemeester die heel waarschijnlijk aanwezig was tijdens de moord op Walter Rossi. Hey. Ik ging die dag van de aanslag op Walter, zegt uh, Gigi Di Noia. die dag ging ik naar de universiteit om te vertellen dat de avond ervoor een aanslag was gepleegd. op een van onze kameraden. En dat we diezelfde avond nog zouden moeten gaan protesteren voor het kantoor van de MSI, de neofascistische partij. We wisten namelijk eigenlijk vrij zeker dat de aanslag daar was voorbereid. Ik ging toen weer met de scooter terug naar de Piazzale delle Jeroi. om te protesteren. En een aantal kameraden waren al richting het MSI-kantoor gegaan. Maar Walter niet. Walter had op mij gewacht. En Bartel, maar we waren een beetje spetta doe het kantoor van stonden MSI in Soma, in Soma, in toen in Soma, in op in 200 de panzerwagen van de politie die voor het kantoortje stond... langzamerhand met gedoofde lichten de heuvel afkwam rijden. En daarachter liep een groep mensen. Zeker weten de fascisten uit het, uh, uit het kantoor. En behalve politieagenten die in die auto zaten... liepen er ook nog twee politieagenten naast de wagen. Dus naast de fascisten. Nou, op het moment dat die panzerwagen bij de kruising is... de kruising waar wij staan... steken van die groep fascisten er twee of drie de straat over... De kleinste van het stel die zakt door zijn knieën, hij richt en hij schiet. Toen ik zelf schoten hoorde, zegt Oswaldo, ben ik onder een auto gedoken. Uh, en iemand gilde dat Walter geraakt was. Walter stond een paar meter voor me. Subito dopo hoorde ik iemand die schreeuwde dat Walter was gekopt. Walter stond op 5 meter verder me. ik. Ik dacht in dat moment dat de blinde, de sparen, een beetje verder Walter. Op het moment van de schoten, zegt Gigi Di Noia. Op het moment van de schoten stond ik een paar meter voor Walter, op een meter of tien ongeveer van de panzerwagen. Ik stond ongeveer op dezelfde hoogte als de fascisten, maar ik kon ze niet zien. Toen ik die schoten hoorde, ben ik achter het wachthuisje van de politie gedoken. En als ik omdraai, dan zie ik Walter op de grond liggen. En dat is een beeld dat ik nooit meer vergeet. Het bloed spoot echt als een fonteintje uit zijn, uit zijn voorhoofd. Het liep er niet uit, het spoot eruit. Het was vreselijk. Ik had al snel door dat er weinig te redden was. Maar ik kreeg eigenlijk helemaal niet de tijd om mijn woede te uiten, want we werden aangevallen door de politie zelf. In plaats van achter de schutters aan te gaan, kwam de politie op ons af met wapenstokken. Dat Walter daar op de grond lag, zegt Oswaldo, dat gaf ons veel kracht. En we slaagden er daarom in om de politie te stoppen met, met slaan. En we schielden om een ambulance... maar we kregen te horen dat ze geen radio hadden, wat ons nogal vreemd leek. Maar ja, we hebben toen maar een busje aangehouden, Walter ingeladen... En we zijn naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gereden. Maar halverwege kwam ik erachter dat Walter dood was. was in de oplegger hangt hij weer een groot spandoek waarop staat... nog september nog Walter Rossi. steeds da fascisti nog steeds Vermoord door fascisten en de politie. Het spareren op Walter Rossi waren Cristiano en Alessandro Librandi. Het was Cristiano en Alessandro Librandi. En deze eerste moord in de realiteit kwam dopo. Giuseppe Valerio Fioravanti, oprichter van de rechtse terreurbeweging NAR, vertelt in de rechtszaal dat zijn broer Cristiano bekende de moordenaar van Walter Rossi te zijn. Cristiano is nooit veroordeeld. Dat versterkt het gevoel dat de fascistische jongeren en de politie onder één hoedje speelden. Volgens journalist Giovanni Fasanella was dat niet onwaarschijnlijk. Er waren binnen de politie, binnen de staat, zeker elementen... die laten we zeggen, het vuur van de, van de strijd tussen links en rechts aanwakkerden... omdat ze belang menen te hebben bij... Een klimaat van spanning en, uh, en confrontatie. Dus wat je ziet in de jaren zeventig is dat hè, er worden heel veel moorden gepleegd... gewoon door jongens van links of jongens van rechts... die denken dat het normaal is om geweld te gebruiken in een periode van burgeroorlog... zoals ze dat zelf uh, zouden bet betitelen. Maar daarna zie je ook dat binnen bepaalde kringen bijvoorbeeld van de geheime dienst... Ja, er is zeker belang is om die strijd tussen links en rechts levend te houden... om die aan te wakkeren, om die, om die te verergeren. Dus het zou kunnen dat uh, sommige van de, van, de, van de moorden uit die tijd... die nooit zijn opgelost, te wijten zijn aan, um, aan dat fenomeen... aan um, bepaalde elementen binnen de staat... die uh, de haat tussen links en rechts probeerden te verergeren. De fascisten. Dus er ook Esther. We wisten dat de politie probeerde om in onze groep te infiltreren, zegt Alberto Franceschini, een van de oprichters van de Rode Brigades. Dat ze probeerde om onze plannen te saboteren. Maar wat er gebeurde, en daar heb ik het eigenlijk nog steeds moeilijk mee, zegt hij, wat er gebeurde was dat de politie infiltreerde en ons zelfs stimuleerde om bepaalde acties wel en andere niet te ondernemen. Ze zijn dus gebruikt. Je zou kunnen zeggen we zijn gewoon misbruikt. Strano, che questo fosse avvenuto in trent'anni di di di di di in cui un fenomeno si sviluppa. Circa 3.000 jongeren zijn vanochtend in corteo uitgekomen uit de faculteiten waar ze werkten, richting Piazza Bologna. De moord op Walter Rossi maakt een grote woede los bij linkse jongeren in heel Italië. Overal in het land worden kantoren van de MSI, de neofascistische partij... aangevallen en in brand gestoken. De impact van de, van de moordaanslag op Walter Rossi was enorm... al direct nadat het gebeurd was, in heel Italië... zegt Osvaldo, de beste vriend van Walter. In Rome zegt hij ontstond een spontane demonstratie op Piazzale delle Eroi. Die boos op weg ging langs de plek waar Walter vermoord was naar het partijkantoor van de, van de neofascistische partij. En daar liep de demonstratie tegen een muur van politie aan. De politie hield ons daar tegen, vooral omdat de, de rechtercommissaris in het partijkantoor was op dat moment. Uiteindelijk zijn we toen naar het partijkantoor gegaan op de Via Ottaviano. Dat, dat is trouwens het partijkantoor waar twee jaar eerder Mikis Mantakas vermoord werd. En daar, zegt Oswale, daar hebben we onze woede gekoeld. En dat koelen van die woede dat gebeurde in heel Italië. Bijna alle partijkantoren, alle ontmoetingsplekken van fascisten werden aangevallen. Dus de reactie was direct. Hij was zeer gewelddadig en hij momde uit in de roep om de sluiting van alle kantoren van de MSI. Een fascistische partij mag niet bestaan. Dat was het idee. Fu fondata subito si disse partito fascista non ci resta. Wouter Walter loopt met ons, hij zal nooit doodgaan. En dat is onze ideeën die ooit, ook nooit zullen sterven. Dat is wat de oude makkers van Walter scanderen in de demonstratie eh, ter nagedachtenis van hem. Walter Rossi is een symbool: het symbool van antifascisme in deze Rome. Walter Rossi is echt een symbool van het antifascisme in Rome. Um, en vooral uh, voor mijzelf is het een symbool omdat hij... Uh, nou, hij, hij, komt uit, hij kwam uit dezelfde buurt waar ik ben opgegroeid. Uh, een buurt met heel veel extreemrechtse mensen. En hij is dus vermoord in die buurt. En, en voor mij is hij daarom echt... Ja, een, ik heb zelf een persoonlijke band met, met Wouter Rossi. Omdat ik uh, uit dezelfde omgeving kom. er zijn nog heel veel andere... Ja. Uh, jongens in der tijd vermoord uh, door de fascisten, maar Walter Rossi is wel uh, voor mij zelf speciaal bijzonder omdat ik dus ook uit die buurt kom. Op tafel bij Gigi Noia, een van de vrienden van Walter Rossi ligt een fotoboek en daar staan foto's in van onder andere dus Walter Rossi zwart-wit foto's natuurlijk. Um, ja. Jonge, ja, jongen jonge met een snor en lang haar. Um, wat was Walter Rossi voor een jongen? Eh, era allegro, ragazzo pieno di vita, sportivo, un fisico. Walter was een vrolijke jongen, zegt uh, Gigi Didi Noia, ja, zijn vriend. Hij was een fraaie jongen, hij was sportief, hij had een atletisch lijf, een knappe jongen om te zien. Hij deed het ook goed bij de meisjes. Hij was gevoelig ook iemand die niet tegen onrecht kon. Hij had ook een probleem thuis. Hij, had, uh, hij lag erg overhoop met zijn autoritaire vader. Hij kon sowieso niet goed tegen autoriteit. Hij kon niet goed tegen arrogantie. Niet tegen geweld. En de fascisten in de buurt, want ja, we kenden elkaar eigenlijk allemaal. De fascisten in de buurt waren ook een beetje bang voor hem. Hij was groot, hij was sterk. Hij won meestal bij, bij vechtpartijen. Dus... Om het cynisch te zeggen, zeggen de fascisten hebben de, de, de, de beste van de buurt niet Een ragazzo tra più qualificanti e qualificati del gruppo, diciamo, della Walter Rossi maakte deel uit van Lotta Continua. En wat ze zelf noemde. Organizzazione di Massa. Een organisatie die opkwam voor het volk. Lotta Continua was een van de tientallen linkse organisaties in die jaren. Organisaties die de grootste communistische partij van West-Europa... de PCI die op het hoogtepunt bijna 35% van de stemmen kreeg... niet links genoeg vinden. Journalist Giovanni Fazzanella. Die bewegingen ter linkerzijde van de communistische partij... die ontstaan eigenlijk allemaal zo in de nasleep van 1968. Um, en ze delen... Ten eerste het verzet tegen autoriteit, tegen hiërarchie. Dat is één kenmerk dat ze gemeen hebben. Een ander kenmerk dat ze delen is dat ze de communistische partij te, te slap vinden. Te veel aanschurkend eigenlijk tegen het kapitalistische bestel. En in tegenstelling tot de democratische manier waarop de communistische partij de maatschappij wil hervormen... Kiezen deze bewegingen eigenlijk heel bewust voor revolutie door politiek geweld. Dat verschilt tussen aan de ene kant de democratische keuze van de communistische partij en de keuze voor geweld van die meer extreme groeperingen. Dat is het. In die jaren. Veel mensen waren ervan overtuigd dat de democratie vals was... zegt de rode brigadist Alberto Franceschini. En daarnaast waren er de bommen. Vanaf 1965 ongeveer was er sprake van wat je zou kunnen noemen... de strategie van de spanning. Een strategie van rechtse boemaanslagen die Italië richting een dictatuur moesten brengen, net als in Griekenland. En daarom groeide bij links weer de overtuiging... dat ook de politiek zelf niet geloofde in de democratie... en dat je dus de frontale, gewelddadige confrontatie moest zoeken. He, je kon wel democratische middelen gebruiken... maar als je de macht van de hoge burgerij echt aantastte... dan was het antwoord geweld en pogingen tot staatsgreep. En dat verzonnen we niet, dat was echt waar. Er zijn in die tijd minstens drie rechtse pogingen geweest. De tentatieven die de stato in Italië waren tanti tante in die jaren. Almeno drie. Op 16 maart 1978 wordt Aldo Moro ontvoerd. De leider van de Christendemocratische Partij was samen met Enrico Berlinguer... de leider van de PCI, de architect van het Compromesso Storico. Het compromis dat de Italiaanse communistische partij... als voorwaardige partij accepteerde en regeringsdeelname mogelijk moest maken. De rode brigades maken de breuk met het PCI. Duidelijk. Het idee van het ontvoeren van een belangrijke politicus hadden wij al, zegt Alberto Franceschini, de oprichter van de rode brigades. In 1974, net voordat ik gearresteerd werd, zegt hij, hebben we de ontvoering voorbereid van Andriotti. En Andriotti was een van de belangrijkste, machtigste politici van het naoorlogse Italië. Voor ons, zegt Franceschini, voor ons vertegenwoordigde Andriotti de rechtse christendemocraat, die tegen extreem rechts aanschurkte. En ik heb zelf nooit begrepen, zegt hij, waarom mijn makkers later Aldo Moro hebben ontvoerd. Want Aldo Moro was juist de man die open stond voor samenwerking met de Communistische partij. En waarom ze hem hebben ontvoerd is voor mij een mysterie. La persona che non dovevano sequestrare secondo il mio punto il mio di vista. L'influenza internationale c'è stata. Die moord op Aldo Moro die getuigt van van invloed van die internationale belangen die meespeelden in de jaren 70. Want wat was er gebeurd als het plan van Moro gelukt was. Wat was er gebeurd als de communistische partij... daadwerkelijk was toegetreden tot de macht? Dat had waarschijnlijk betekend... dat er een soort van normaal democratisch proces had plaatsgevonden... waarbij dus de communistische partij van Italië... een normale democratische partij was geweest. En dat toekomstmodel dat druiste eigenlijk in tegen datgene... wat Brezhnev, de leider van de Sovjet-Unie, voor ogen had. Want een normaal opererende communistische partij... Zou eigenlijk het hele Sovjet-model ondermijnen. Hè? Het hele model gebaseerd op de dictatuur van de communistische partijen in het oosten. Dus het idee dat Moro voorstond, ging in tegen het, datgene wat, wat de Sovjets wilden. Tegelijkertijd was het natuurlijk ook een vooruitzicht dat inging tegen de belangen van, laat zeggen, de ultra-Atlantici, degene die. Um, op extreme manier de, de NAVO probeerde te uh, vrijwaren van enige vorm van communisme. En die zeiden dat het gevaar van zo'n communistische partij... die onderdeel wordt van uh, een normaal democratisch proces... vooral erin bestond dat je dan in Italië een meer neutrale lijn zou krijgen... die dus Italië langzamerhand los zou weken van het uh, atlantische bondgenoudschap. Dus je ziet dat met die moord van, met die op Aldo Moro... eigenlijk zowel de belangen van de Sovjet-Unie... als de belangen van de NAVO... gediend waren. Verso posizioni meno atlantiche... e più neutraliste. Arthur Weststein, historicus van het Nederlands instituut in Rome. De sfeer is gemoedelijk, maar de teksten zijn redelijk militant. Ja, dat is een gek uh, paradox eigenlijk. Het is best wel een gezellige sfeer. Uh, mensen lopen gewoon een beetje vrolijk uh, in, in optocht door, door Rome. Maar tegelijkertijd wordt er, word er helemaal geen ja, mogelijkheid gecreëerd... om bijvoorbeeld ook de mensen van rechts erbij te betrekken. Het blijft heel erg... Uh, ja, de ideologie van confrontatie uitstralen. Opvallend. Het is vooral ook, het is niet een... Um, behalve dat het een, een, een herinneringstocht is, een optocht, is het vooral ook een, een aanklacht, een vraag, om, uh, vraag voor de waarheid. Ja, zeker, dat is ook opvallend. Het, is, uh, het motto van de herdenking is dat het een un ricordo senza pace, een, een herdenk, herinnering zonder vrede. Dat is het, de leus die staat op het grote banier dat vooraan de optocht wordt meegedragen. En daaruit blijkt wel dat het de, de, de, de heersende sfeer uitgaat van dat, dit, ja, dat de waarheid nooit gevonden is. De, de, de, de daders zijn nooit gevonden. En er is nog steeds geen ruimte om, um, ja, om er vrede mee te hebben met, uh, met, met wat er gebeurd is. Er is nog steeds geen ruimte om het verleden achter zich te laten en uh, vooruit te kijken maar nog steeds wordt er vooral ja, in, het, in het verleden geleefd. We kunnen die periode alleen afsluiten, zegt Oswaldo, de vriend van Walter Rossi. We kunnen die periode alleen afsluiten als er dingen veranderen... en als er een gedeelde waarheid is over wat er gebeurd is destijds. Maar zij willen geen waarheid... En met zij heb ik het niet over de fascisten, maar over de overheid. Zij zeggen alleen, we waren allemaal slecht, we waren allemaal goed. Links en rechts waren allebei slachtoffers, allebei beulen. Dus zand erover en we praten er niet meer over. Maar we praten er niet meer over omdat de politiek verantwoordelijken nog steeds op het plusje zitten. Er is geen vrede zonder waarheid en vooral, er is geen vrede zonder rechtvaardigheid. Maar de politici responsabiliën zijn erin. Dus niets... Niente pace senza verità. Niente pace senza verità. Io metterei niente pace anche senza giustizia. En dit was het tweede deel van De Lodejaren. Wilt u beide delen op CD ontvangen, maak dan 7,50 euro over naar Giro 444600... van de VPRO in Hilversum, onder vermelding van Lodejaren. De 7,50 naar Giro 444600. Die info kunt u ook terugvinden op onze site www.geschiedenis24.nl-ovt. En om te horen wat er nog meer op site en themakanaal Holland-Doc te beleven is... hebben we nu Jurrit van tevoren aan de lijn. Goedemorgen Jurrit. Goedemorgen. Op geschiedenis24.nl natuurlijk heel veel... Maar dingen die speciaal nu belangrijk zijn... is vanavond bij andere tijden... de uitzending over de vliegerand... in Faro, 20 jaar geleden. Wij hebben nu al de eerste beelden van die uitzending bij ons staan. Ouders te bekijken. Dan de Gazellenfabriek in Dieren van de Fietsen. 120 jaar oud. Dat vierden ze eergisteren. En wij hebben een film uit 1925... hoe ze in die tijd een fiets maakten. Liefhebbers van Fietsen. Ga kijken en zien hoe dat 80 jaar geleden allemaal... in zijn werk ging. En dan nog... Een handelsbladfilm uit 1928. De Nieuwe Rotterdamse krant zit weer in Amsterdam. Het handelsblad zat dat al. En daar zijn beelden van uit 1928 hoe er een krant werd gemaakt in die tijd. Dus wil je weten hoe er een fiets werd gemaakt in 1925. Of een krant in 1928, geschiedenis 24. Oké, okay, Jurrit, bedankt. Uh, hiermee zijn we het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Uh, straks na het nieuws, de... Perstribune van Max en Govert van Bakel. Uh, hij heeft vandaag maar één uur, want daarna komt de verkiezing van uh, Politisch van het Jaar. Hij ontvangt dan uh, SBS-baas Georgette Slik. Wij zijn er volgende week weer, als altijd, op zondagochtend om tien uur. Tot dan en nog een heel prettige zondag.